...gaan we strakjes praten met Carl Simons van de oudere partij Zandvoort. En ik zie echt poster in de startblokken staan. Echt komt daar ook bij zitten. En we gaan zich even flink uitmelken over de komende verkiezingen. Daarna zullen we Alex Willemsen ontvangen hier. Die iets gaat vertellen over de wintermarkt die morgen begint. Die het hele dorp weer op zijn kop zet. We zullen horen wat er allemaal gebeurt en waar we het kunnen vinden ongeveer. En we sluiten de ochtend af met Dennis Moerenburg die over de decemberactie het een en ander gaat vertellen. De loodjes die erin geleverd kunnen worden en de prijswinnaars. Maar we gaan eerst even een stukje muziek draaien. Op de school is al okay. kijk, dit is de pijpen op de school. Die leen je op de pijpen op de school. Oh nee, je kunt niet blijven.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 En in 2006 tot nu, tot 2010, vier zetels. He, dus uh, we proberen die uh, boodschap waar te maken. Dat we uh, voor het goed van Zandvoort uh, zoveel mogelijk ons opstellen. En dan zeker als lokale partij natuurlijk. Hè. Ik, ik, het is heel opmerkelijk dat er eerst één, twee, nu zijn er inmiddels drie lokale partijen. Nou, die zijn niet voor niets ontstaan.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 Uh, en daar kun je over twisten of dat goed of is niet. De de voordat voordat is de voordrag van bestuur bindend? Ja, dat staat zo in onze statuut uh, geregeld. Jullie hebben statuten. Maar dan gaan, ja, we ja, zeker, dan he? gaan we van andere want zo kan ja. het niet langer. <laughs> <laughs> nee, twee mensen die dat beslissen. Die kan spreekt niet. Jij, bent, jij bent ontevreden? Ja, nee, maar ik vind dit geen manier zoals het nu gebeurt. Want jij, jij stond op plek 4. De vind is heel leuk. He, en, uh, mm -hmm. en daar was ik wel op de lijst uit dat iedereen verbaasd over was. En dan komt de ledenvergadering en dan willen de leden toch anders. En ik vind dat de meerderheid moet beslissen, niet twee bestuursleden. Jij stond op plek 4, je staat nu op plek 5. Ja, ik had de plaatsvraag ingeruimd voor die uh, slot. Maar ze hebben anders beschikt. En het is uh, coëeligd geworden. Ja, dus, nou ja, oké. Okay. Dat wordt dus een interessante discussie ja, ja, ja, binnen het... de oudere partijen. Ja, om, alles ja. om dat ja, dat even... ja, ja, ja, veranderen. Ja, ja. Alles goed. Oké, okay, uh, dus het bestuur doet een bindende voor. Uh, nou, geen voordracht, uitspraak over hoe Eigenlijk de lijst is. Ja, er zijn wel voordrachten. Ja.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 uh, dat doen we in de raad niet graag, maar dat doe ik zeker voor de microfoon niet graag. Ja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 elkaar nog wel tegenkomen en nog wel ja. vraaggesprekken hebben. Want ik wil dan nog wel een keer met echt praten over uh, het feit dat hij niet helemaal blij is. Nee, nee, nee, nee, ik had het idee niet. dat er uh, wel punten waren om daar blij over te zijn, maar ja. Okay. ja. ja natuurlijk dan, zijn er nog punten. Dan gaan we nog even bij het drukteam zijn nou. geweest. Uh, ja. Maar over het algemeen ben ik niet. Uh, ik kan niet zeggen. We okay. een hele mooie okay. periode afsluiten. Okay. Goed. Laten we vaststellen: oh. dit is deel, M, deel 1 van de oude ja. Partij Zandvoort ja wordt word vervolgd. Oké. Okay, Dank jullie wel okay, voor de komst. Ja, graag gedaan. Morgen stroomt het dorp weer helemaal vol, als tenminste het, het weer mee zit. Want dan is er de Wintermarkt en de organisator Alex Willemsen die is even tussen de vele werkzaamheden uitgebroken om naar Hoogland te komen. Om te vertellen wat er allemaal voor leuke dingen gaan gebeuren. Goedemorgen Alex. Goedemorgen.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 Krijg jij, het, vroeg net, het publiek is enthousiast daarover, de bezoekers, de mensen komen graag. En de standhouders. Ja, standhouders ook. Die komen ook heel graag. Ik die doen goede zaken hier? Uh, ik ga er vanuit van wel dat ze goede zaken doen, anders komen ze niet terug. En misschien zit er ook een gedeelte tussen die Zandvoort gewoon een hele prettige plaats vindt. Want dat is mij eigenlijk ook, ik kom Zandvoort altijd wel, maar sinds ik hier bij die Jaarmarkt bezig ben. En vind ik het eigenlijk wel een, heel, een hele prettige plaats om te werken om te zijn. Ik vind het heel prettig om hier naartoe te komen. Ja, gewoon een hele prettige plaats. Dus je bent ja. een zandfortofiel geworden. Ja, hij ziet veel vaker ja, als dat ja, nodig ja, is. <laughs> ja, ja, ik vind het komt prettig. hij op het terrasje <laughs> zitten, dan denk je, wat ja. komt hij nou weer, dan weer <laughs> doen? Dan zit hij weer een paar uur op zo'n terras. Dan denk je, wat komt hij nou weer doen? Dat sfeer op, snuiven. Inspiratie. Naar mijn wordt straalt een bepaald gevoel uit. Je hebt meer plaats. Ik ben in Scheveningen geweest. Scheveningen hebben we ook evenementen gedaan. De en dat gevoel heb ik niet in Scheveningen. In dat gevoel heb ik echt in Zandvoort. Maar bepaalde dingen heb je gewoon een gevoel. En ik heb dat gevoel en vind ik ontzettend prettig. Ja.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 het is gewoon weer een gezellige markt als van ouds. Er zijn allerlei performers die zich onder het publiek uh, begeven. Ja, dat hebben we ook gelopen. Ja. Nou, hoe kom je nou aan die schaapskudde? Ja, die schaapskudde hebben, die, die, die melden zich die mensen. Ik weet niet eens precies. Dat is via de gemeente Zandvoort gegaan. En die willen graag achter de prezance geven op Zandvoort. En als het goed is, hoe dat precies loopt, weet ik niet. Uh, gaan die over de markt lopen met schaap. Een schaapzetter met een hond erbij.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 En dat ging bijzonder moeizaam. Ja, er waren correct. zelfs hele boze ja. mensen bij het uh, ja, ja, te slaan. Ja, op de jeep hè? Niet oh. mij, maar op de jeep. Oké, maar, een, maar uh, je, je hebt altijd mensen die, die, die uh, dingen wel. Hoe vinden. doe je dat met die schapen? Want dat is nog veel groter dan nu. Ja, ik heb het. Ik, ik kan daar iets op zeggen, want jij weet het niet. Maar ik heb een keer iemand gehad met, uh, dat was een, met Ganzen. Een van de eerste jaarmarkten. Met Ganzen en uh, er was een hele show omheen. En er waren van die, uh, van die fluitende. Uh, ja, dat was ook zo'n act. En dat ging eigenlijk verbazingwekkend goed. Zo gauw de beest in het spel kan, gaan mensen allemaal aan de kant. Ik weet niet, en bij een Jeep misschien niet. Nee, nee. nee. Nou, dat van, daar kunnen we op slaan, ja. weet je wel. Ja. Maar uh, ik had daar toen geen probleem mee. Want toen dacht ik ook van, jeemig met beesten. Weet je. Vroeger huh? had toen het nog. Uh, ja, het beste heel vroeger beest. toen die jaarmarkten nog wat kleiner waren. In, uh,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 We hebben er een aantal weten te onttrekken aan <lacht> het Ik heb trouwens ja, dat ge ge Ik heb gelezen dat in Turkije momenteel... vanwege de financiële crisis...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 van het weer en de bezoekersaantallen. Ja, nou, dan Ja, dat hadden we zomers ook ja. altijd, hoor. Officieel is het dan echt seizoen afgelopen, maar dan gaan ze die kramen afbreken en dan uh, staan de winkeliers, die hebben nog niks gedaan, weet je wel, helemaal vol. Ja, dat is altijd een beetje lastig. Ja. Ja. Je kan moeilijk ja, al die spullen de, eraf gooien, dus uh, dan moet je het een paar keer melden en dan duurt het een, een half af. uurtje. Of drie we wensen je, je heel veel plezier morgen, heel veel gasten dankjewel. en ik hoop dat de schaapjes op het blijven. Oké, bedankt voor jullie komst. ook op het droog en bedrogen blijven, ja, dankjewel. Nou Met kuifje, wie had dat gedacht. En kermis, de kikker met jonkvrouwen, pikker, dat was ik. En aangeschoven is Dennis Moerenburg om iets te gaan vertellen over de kerstactie van OPZ. OVZ. Ja, dat is een goede morgen Dennis. Ondernemersvereniging Zandvoort. Is er iets anders dan voorgaande jaren? Of mogen? Vorig jaar eigenlijk al een nieuwe richting ingeslagen met de decemberactie. Terwijl wat mooier, wat professioneler geworden.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 Uh, Bij Shanna Shoe Repair uh, mag je heren of dameschoenen uh, nieuwe hakken van ja. laten voorzien. De Bourbonnière met een bonbon doosje. De Apotheek doet zelfs mee met een uh, waardebon voor visie. Hoofdpijnpil. Hoofdpijn. <laughs> <laughs> um, uh, Casino Real doet ook mee. Ook weer twee uh, bioscoopkaartjes. De Koffieclub met een verwendbon van 15 euro. De Kwekerij van Kleef met een waardebon van 25 euro. Ik heb er nog maar een paar hoort bijna. Ja.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 Uh, twee uh, jaarkaarten beschikbaar gesteld door het uh, Circuitpark Zandvoort. Een mooie loge van uh, Dijberg Kern door Flug uh, Fashion in de Haltestraat. En uh, wederom ook Shana Shouri Bear uh, stelt ook nog een mooie damestas van Claudio Ferici ter beschikking. Dus dat, is, uh, dat zijn. Dat zijn de prijzen die er op 2 januari uit Die gaan, gaan? er op 2 januari uit, dat zijn de hoofdprijzen. Wat is 2 januari voor een dag? Nou, dat is al een zaterdag. Zijn. Dat is een zaterdag. Ja. Ja. En dat wordt, komt ook in deze uitzending. Dat is wel de bedoeling. Gaan jullie nog speciale mensen uitnodigen die die trekkingen gaan doen? Uh, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk gaan we dat uh, zelf, doen. Ja, zelf doen. Met, een, de, vrijwilligers, uh, Met de vrijwilligers van ZFM.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 ik vind het helemaal niet leuk. Ik bedoel, hij, komt, hij wordt dus wel heel warm welkom gehet in Zandvoort. Ja. Maar enige uitstraling van, een, van 5 december? Nee. Bijna niet. Ja, bij nou, Moelsenburg dus. Ja. Laten we dus <laughs> bij deze een oproep doen aan, aan alle ondernemers... om uh, volgend jaar uh, daar uh, de Sint een creatief uh, warm welkom te uh, geven. Ja. Uh, eigenlijk uh, zou ik daar nog wel wat aan toe willen voegen. Want wat daar een beetje mee samenhangt, toch de decembermaand, gezelligheid...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 Om in ieder geval dat te pushen een beetje. Nou, wellicht. Het is in ieder geval iets wat nu binnen de ondernemingsvereniging de aandacht heeft en hoog op de agenda staat. Dat hebben we dit jaar gezien, dat zoals het er nu bij staat, dat dat eigenlijk gewoon een beetje averechts werkt misschien wel. En ja, we hebben nu weer een jaar de tijd waarin we zeker gaan kijken hoe we dat volgend jaar anders kunnen doen.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 ik zou zeggen doe er aan mee want er Sparsen. zijn echt... Dennis ik hoop neen. dat je loter er tekort komt <laughs> dit nog ja. snel moet bijdrukken bedankt voor je komst graag gedaan bedankt dit was Goedemorgens antwoord van zaterdag 28 november 2009 week 48 gastvrouw was Yvonne Roosendaal, die ook de redactie deed techniek uh, Roy... Roy Halderman, Halderman. presentatie Don ja wat doen we verder met de afkondiging dan nu nou, dan zijn, dus zijn, zijn we echt klaar. We zijn Tom? echt klaar. Okay. Ja, nou ja, dan was de, mijn medepresentator Tom Hendricks. En gaan we sluiten. We wensen jullie allemaal morgen een droge marktdag. En uh, een stormachtig weekend. Stormachtig. <laughs> <laughs> Gewoon een prettig weekend. Prettig weekend. Tot volgende week. Bedankt.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 maar nu is het dood, de herinnering blijft.